Oh, goh, goh, oh goh, dus is dus mijn radio, mijn zuiltjes, staar op thuis. Hoe laat is het? Halen we nooit meer. Kunnen we het niet horen? Nou, dat is mooi. Nou, kunnen we het niet horen, vol. Wat is het? Oh ja, ik ben op de radio vanmorgen, hè? Jawel, bel maar op. Bel maar naar Hilversen. Dat het nieuws. Dat ik het niet ga horen Nee, laat ze maar, maar muziek geven. fijne toestand. Zij, ja, dat straks in de ruimte te kwetsen. Zijn geen die het kan horen. Dat we van de ballen stereo zonder tuiltjes. En mijn opnamen maar praten. Ik heb de mijne bij me. Precies. Mijn mijne, wat zegt je? Hij heeft de zijne bij de De zijne wat? Met de zistertje. Ja, ja, nou. Ik, ik heb een zistertje. Je zistertje. Je zistertje. Waar dan? O, hier dan. Nou, het team. Kijk eens op een Ik was de beurtje. Oh. Wat een barrel! Zeg, je hebt wel zin af, hoor. Uh, om zo naar jezelf te moeten luisteren, hè. Blij dat met het ziet. Zo'n mooie klap voor de zakelijke industrie, zeg. Deels beluisterd, wiels, Dankzij de gunsten van het post-orderbedrijf. Fijne reclame en het effect gaat nu de color. Welk effect, hè? Het stereo-effect. Ja, Paul. Oh. Ik ga het stereo. Ik heb daar ook constant voor die microfoon geen weder zitten dijnen natuurlijk, hè. Om het geheel wat het verlevende Haha, <laughs> mag de stereogenieter thuis alsjeblieft de indruk krijgen dat hier de levende mens aan het woord is. En niet de damesse plek was voor ons te doen. En ik mag je dus, hè. Dat is wel een beetje Maar ja, de techniek vraagt ze nog Het is dus alles, is er goed opgekomen, chef? Ja, ja, ja, ja is er uitstekend opgekomen, jongen. Daar zullen ze graag van opkijken. Dat zullen ze zeker, Chef. Nou. Maar we hebben het ze dan ook wel even gezegd, hè? Nou, ja, jij hebt die echt te vreemd, Nou ja, op de visie van meneer Biels natuurlijk, nou. hè? Hebben we uit en doorgesproken van wat erin en wat eruit? Want het ja. is het de prijsje voor de zakenwereld, hè? Er wordt bedrijfsrisis naar geluisterd, hoor, tot in Den Haag, waarvan we met die vergunningen afhankelijk zijn, hoor. Je kunt niet alles zeggen, Schert, maar ja, het is niet zo oh, ja. En maar... En geen reclame natuurlijk. Vandaar dat je zo'n tekst veertien dagen van tevoren moet insturen. Ja, ja. Nee, dat het allemaal heel kritisch, hoor. Dat hebben de heren daar heel goed uitstekend voor elkaar, hè, meneer Biltje? Ja, ja, ja, ja, ja, dat. Ik de de heren daar voor elkaar te hebben, Paul. Zeg dan, zeg, dan. zeg dan. Kleine, kleine, ironische ondertoon, Schert. Kleine, ironische ondertoon, Paul. Zeg, ja, zeg, ja. Maar die, die tekst is zo goed gekeurd op die twee punten na, waar u het begrijpt... En kool ertussen had gevoegd. Klopt, Paul, klopt, klop, allemaal waar, allemaal juist. Ja. En toch, bolle, toch En de eh, ondeugende Surprise, zeg. Voilà, Paul. ondeugende Surprise, ja, ja, ja, zeg maar. Revolutie, Paul. Geen en dag heet de Luister straks maar goed en pak het je hart, jongen. Zeg, vertel eens, hoe gaat het eigenlijk, die opname? Nee, no, nee, no, dat voelt u wat, hoor. Maar het gaat niet hoor. Oh, dat is zo, Jerry. Ja, dat is ook wel hoor. Eerlijk. Want dat is me het heel hoor. Dat is heel Oh, oh, oh, dat is me het heel genaal, weet je dat? Nou, oh, voor jongens, Nou, geloof maar, hoor, hè. Dat is heel erg, Dat hebben we neef, eh, goed graag met het paard. Ah, goed, oh, hè. Wat jij, voor jongens? Nou, ik kon het nog een keer, ja. Nou, ik niet. Die boe, boete? Oh. Oh, oh, dat is een rauwe samenleving, hoor. Dat is echt een nou, hele uitspatting en moord en doodklap bij het leven. Toch wel? Ja. Hoe lang ben je er geweest, dat? Kort, heel kort, heel kort. Ja, daar hoef ik maar heel kort om te kijken, hoor. Ah, dan heb je je een portie breed voor je weet zeg. We waren in die studio nog nauwelijks binnen. Ja, dan komt je dan op een groep, Komt je dat voor, hè? De eerste die je verkeerd stuurt is je portier. Ach! Ach, ja, dan klopt je wel bijna je leven, hoor. Ja. Om erger maar te zwijgen. Nee, Nou, ik vond het wel gezellig. Gedijfend wat je bedoelde, zeg. Die portier, zeg. Ik zeg, ik heb een opname in Studio 5, hè. Gewoon, zeg, ik heb gewoon hè. Een opname in Studio 5, hij ik zeg, nou... We zullen dit, maar dat gaat elke deur recht. Wij lopen. Elke deur recht. Je doet hem open. Je stapt naar binnen. Oh, gewoon je denkt. Oh, ho, de sommigen door. Pap, pap, pap, pap, pap, pap, om pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, rest pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, over. Keer, maar waar heeft geen bijstaat, hè? zachte muziek in keuze, dubieus licht, en mevrouw en meneer van Rotsaat, zacht uitgedrukt, Rotsaat. En we gaan nog meiden gaan kijken, ook zeg van wat moet hier. Maar gewoon doorgaan, hè? Staat die over zijn verval weggeven. gewoon doorgaan. Ik nog eens keuze doen, hè? Nee, nee. Je gewone veren en doorgaan. Hé, hey, wacht eens. Ja, dat dacht ik ook, Paul. Ja, hé, hey, wacht eens. Want heus dat mijn handen de jeugd had opgevolgd. Heus dat ik zin had daar even een paar vrij uit te delen. Maar ja, het kind, hè. Dus het eerste waar je aan denkt, het kind. Dat ik heb hem met één de beschermende hand op de ogen gelegd en weggeleid. Om. Hè. Eef, ik, ik, ik, ik, ik. Ja. Oh, zal je later wel eens uitleggen met jongen, wat dit er afspeelde. Dat, dat heeft hij niet begrepen, natuurlijk. Nou, ik vond het ja. nogal uh, een tamme beweging, eigenlijk wel. Ja. Voilà, het is langzaam heen gegaan. Nog een geluk. Eh, hoe laat was dat eigenlijk, zeg? Eh, maar, ik ga een beetje. Ik ben zo'n half negen. Half negen geweest, ja, maar wat zou dat, mijn jongen? Ja, zie je wel. Ja, zie je wel, nou. Nou, ja, wat om half zes een schaamteloze betoning is, Paul, dat is voor mij om half negen nog een schaamteloze vertoning. ja. En als het menselijk fatsoen afhankelijk is van uren en van de dag, nou, dan zou ik dan zou ik, dan zou het, het zelfs om half twaalf nachts willen kijken. Zo, door mij gewoon, voor, voor een kwart is onzeker. En wat doen? We. Nou, toen is maar die fijne potje, wat denk je? Hij zegt, zo, zijn zal weer klaar in zijn... Lachend en wel Julie, ik heb er ook al nergens mee voor. Portier moet je rekenen. Wil ik je directeur wel eens inzetten? Zijn ze alweer klaar in vijf? Ik zeg, nee meneer, in vijf zijn ze nog bezig. Ik is een kist erbij, hè. Dus ik kan moeilijk in bijzonderheden treden. Hij zegt, hoe laat er in de Ik zeg, al op dicht. Hij zegt: Oh, dan zijn ze nog steeds met een ander programma bezig. Die wil erachter nog mee, hè? Dat hij dat onderscheid nog zag, hè? Een ander programma dus, wij wachten een kwart over negen. Hij zegt: Gaat u nou maar eens kijken, elfde deur links. Ik zeg: Hallo, je bent dankzij, je me net de, de deur rechts Hij zegt: Als ik me klaar maak, stuur ik je naar de derde etage, daar heb je niet om vanaf te springen. <tie> Ik heb ook al geen antwoord. Wij lopen, elke de deur links. Ik hou het kind voor alle al achter me. Ik doe elke de deur links open. Ik spreek binnen. Wat is er doen, vader? Nou, nou, jij kijk de helder, wat vind ik dit? Geen deken. Bamboezeur twee. Sluit achter de andere hand. ...die daar geen erg in heeft, want die loert op mij ...er eh, moest Zo vervolgens, nummer twee, schiet nummer 1, 1 bovenop, recht voor het raam. Nee, Wat doe Hij, hij is ik. heb niet vroeger van houden en Of woorden van gelijk bespreken. Nou ja, hey, Gilder, hij heeft die kleine gillend op zijn nek. Precies, ik denk het kie. Dat schiet je op het kind. Of op mezelf, nog erger. Ah, ja, ja, ja, ja. Ik ben bonte, bonte, bonte met mijn zware lijst. Bij enige wapen, maar dat zal je op je nek krijgen. Ik ah. dacht, dat gaf er je veel adem mee, hoor. Wat is dat boven? De vanzelf, van hulp, politie, agenten, de hond, de hond. Waarom zeg je dat? De hond, de hond, de Dat zal je niet vervolgens zijn, hoor. Oh, kwaamt niet. Uh -huh. uh, uh, no. oh, oh, ja, zeker wel. Oh, ze kwamen de heren. Maar dat is het zo. je Rukken en scheuren geblazen, man sterk bovenop met plunder op Ammendurgen. Ja. ja, lachen om, zeg. Is nog even van hier een misverstand? Dat had je gedacht. Zeg, jodels, ze politie, jodels, een dokter, een ambtenaar, landje klap, met de een penootje gemaakt op de net. Rukken en scheuren En grote taal uitklaan in de zin van vlieg, vlieg. op buitenstaand, maar dan in het grote. <lacht> die zei ja. ja, dat is een lang geestig of ja, ja. Die daar zo'n man of zeven politie de straat gesmeerd. Zo de studio erin, laat met begin op de verwarming. Dat ik vraag praatje voor de zakenwereld alleen maar via de linker mondhoek heb kunnen spuien. In stereo te Dat is zo niet had zien gebeuren, vol. Zou je daar ook lachen? Nou nee, toen wij het zagen, toen begrepen we het niet, je. Toen we het wie ben je? Nou, Ineke en ik, chef, gisteravond thuis. Eerst, ja, eerst om 7, half negen dat Russische danspaard, dus. Oh, kalm jongen, je ja, wordt niet goed, jongen. Wat is dit nou over? Nou, gisteravond, chef, de televisie. Ja, half negen dat Russische danspaard, bijzonder boeiend hoor fabuleuze techniek. We zaten er helemaal in. Hè. in uh, uh, ja, ja. En opeens, daar komt een grote, dikke, logge man die zijn in wandelen. Met een, uh, met een, een, een jongetje dan. Hè. <laughs> een gillerset, stel ze het even voor. Dat stelt bij druk beter. dan opeens een zware, trage man met een, met een jongetje die daar ontzettend gaat staan kijken. Hè. En die dan die arme jongen blind doet, als het ware, met die enorme klauw van hem. En die dan... Gaan... Uh, Ik bedoel, uh, uh, ja. dat, dat moet u geweten nee zijn het, dit, Chef. Dat dacht u niet? Vol, beste Vol, grote, laffe, dikke man, Nou, nou ja, ja, wij herkenden u natuurlijk niet, Chef, dus begrijpt u wel. Ja, ja, ja, ik... enorme klauw, Nou, nee, ik bedoel, zo kwam het over, Chef. Ik bedoel, Wat bedoel je nou, Chef? Nou, ik bedoel, Chef. Om, om kwart over negen weer, hè, in die verdraaid spannende spionage Net op het moment dat die sympathieke Amerikaanse agent die vuile rust gevecht uit stellen in het sprake, uh -huh, uh -huh. ...dat geheimdien de spraakje... ...daar was hij weer. <laughs> die, die, die wonderlijke, onhandige tiktak... Ik bedoel, u dan, hè, ik, ik bedoel met die, met die met die jongen dan, hè, met mijn beetjes. En, en wij roepen van, heb je een weer, die gek. U dus, hè? Maar dat wisten wij dus niet, hè? En dat springt met die loppelkol op met dat loodvare lijf die Amerikaanse op net En die agenten, die achter dus, hè, die proberen maar op een hoop uit te werken en die uit te rekken. Hè. Be begrijpt u wel, Jeff? Thank nee, Ik hoop niet, Jeff. Ik bedoel, het was allemaal nogal verrassend, ja. Wij, wij begrepen er niets van de deur. Nee, Paul. We, we, we, we, wat zit wat, misschien dus, de vrienden waar u net op duidde? Nee, Paul. Nee, chef. Nee, jullie waren natuurlijk in de tv die dat jij hebt geraakt. Ja, Paul. Ja, chef. Die loggenkorst met de loodzware lijf, die zat in het verkeerde complex, Paul. En die is net dat jongetje... En met zijn kaart naar het groeiencomplex gereden, Paul. En al daar aangekomen is deze wonderlijke, onhandige, dikstak in samenwerking met het eerder genoemde jongetje, Paul, de heren Omboembestuurder, even een klein kunstje geflikt, Paul. Vertel, Sepp, vertel. Kwijne, maar ingrijpende wijziging in dat bleke tekstje van jou, Paul. Ja, maar En spitten ze dat dan, Sepp? Er, er is toch wel iemand bij, bij zijn opname, een, een regisseur, een technicus? Een technicus? Dat is iemand van de techniek, Paul. Dat is iemand die het enige zorg het is dat je zijn bulle niet naar de Filistijnen praat. En die voor de recht merkwaardige dingen zet, op oh, brullen ik klopt een beetje. Ik zeg ja, inderdaad. En zo nu en dan geneuver ik zelfs. Om nog maar te zwijgen van mijn aanleg voor gronzen en slurken. Ja, nou, ik laat me daar een beetje in toneren dat ik goedkoop jargon van de heren zeg. Hij zegt nou. Als u dan iets meer afstand wil nemen, dan kunt u beginnen op rood. Ik zeg, maar heer, ik ben oud-liberaal. De afstand tussen mij en rood is onafzienbaar. Hij zegt, nee, u ziet straks in de studio een rood lampje branden. Ik zeg, ah zo! Dit dus is meer al net zo'n schabreuze toestand als bij de CW. Nou, je hebt niet de geringste aandacht voor mijn tekst hoor. Maar wie denkt het weer dan? Meisje. Zeg, hm? Wat meisje? Ach. Of jonge vrouw. soort paard bij jou. Ja, je begrijpt, je begrijpt, hè? Nee, chef. Nee, vijf. Nee, vijf. Ja, ja. een jonge man. Je neemt karakter, goede manieren. Dus ik zeg meteen, eh, dat is dat die tegen dat kind, eh, eh, tegen dat kind hier, zeg ik, eh, nee, vijf. Huh? Afleiden. Huh? Meisjes afleiden, sleurten. Knipoog erbij, rat, schot, knipoog, rat. Ja, e eindelijk bankjes van hem, een paard versieren, hè? Ja. Ah, wat leuk voor oh, je. En wat ben je? Ja. Hij overdreef. Hij moest natuurlijk weer overdrijven. Ja, jij zei anders. Verleidingheid. Ik zei leid af. Leid. Nee, nee, nee. Leid dat meisje even af. Ik noem maar ja, met een kopje kopje. Ja, hé, hey, die was nog met geen zakhaver te verleiden. <lacht> Je ja, naam hoor. Ja, maar je hebt er geen last vanuit van die dame. Ik weet je niet, hoor. Nee, nee, nee, maar die de manier waarop. Nee, nee. Ik kan ook wel anders, jongen. Al oom zegt, leid dat meisje even af. He? Ja, dat dus zegt ook niet. Ja, dat meisje even al een bloedmannetjesbeest, is. Wees wel de studio uit. Ik zeg al dat peert moet worden. Beert moet worden, ja. ja. <lacht> <lacht> Onsleggende wiel. Zo zijn we, hè. Ik heb nog Ik ben 50 hè. Ik ben vijftig. Ga maar na, maar goed. Goed, we hadden inderdaad het reis alleen. Ja, de microfoon was voor biels. Ik kon zeggen wat ik wou. En wat zijn we dan? In vijf minuten spreektijd voor. Achttien keer biel zijn kook gemeld. Degelijke bouw, gemakkelijke betalingsvoorwaarden, ruim hartige spraakje doen. maar Maar dat is allemaal een krok. dat een andere faal. Dat de luisteraar gewend is van de huidelijke genereren zelfbeschuldigd van links. Hou, hou, hou, de tijd. De tijd, de klok. Mijn spiep, zet aan. nee, nee. Kale man, kale man. Ja, goed. En nou is het... Hebben, hebben. Het is zijn zes minuten voor Al. Oh. Mooie tijd, mooie tijd. In het plekje van de zakenwereld spreekt vandaag natuurlijk de heer Albrecht de Biel. De Biel, de Biel. Smeerlap, smeerlap zegt de Biel op. opbellen. Echt op het einde. Zonder deur. Stil, stil, stil, stil. Luisteren. Luister nou. Een, een, een, een, ik een, ik een, kan ik kan ik kan ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik Stil ik ik ik ik ik ik ik ja, dat, dat, dat zie ik, namelijk niet. Maar of, of ik dat kon. Oh, vraag, het, eh, vraag het aan die gozer daar. Kan ik, kan ik, beginnen? Hij knikt, hij knikt. Hij hij knikt, hij knikt. Knik. Ja, knik. Ik sta ik, ik stijf van de zenuwen. Ja. Ze, ze moeten er uh, dit maar uitknijpen. Zie zie, wel, zie wel. Ik zei het nog. Ik zei het nog. smeerlappen. Met ja, mijn kaak, zeg. Ja, nou, dat, dat, dat begin ik nou, hè. Dat begin ik, ja. Ja, ja, ja. Dat zal het dus niet uitzenden, zeg. Oh. hier hier meneer. Meneer, breng de tuig even op een idee. Ja. ja, heer, stil nog. Stil nog, mijn jongen. Stotsel. Oh. Oh, de spreekt voor de radio. Ja. Ik, ik, ik begin, ik begin. Let op, let op. Dan begin ik. Eh... Uh. Uh, uh, uh, uh, mm -hmm. you. Uh. Eh. Eh. Volk. Van Nederland. Goed hè, goed hè, mooie stem hè. Volk. Van Nederland. Het zijn. Volk. Eh. Zaken van. Eh. Zware tijden. Goeie overrik, goede overrik. Aandacht vangen. Stil nog. stil. Eh, dank u voor uw aandacht. Eh, Hè? In het praktijk voor de zakenwereld dat ik nu deel uit al in het is. Om programma-tijdige redenen moet deze publiek 1% te korten. Waarvoor graag ook de grond te volgen. De smeerlappen zeg! Onze volksschuldigingen zeg! Ze hebben het eruit geknipt, de paardenmeid, het programma, de zendtijd, dan op, dan beneden of dan heel veel op. Dat is zo. Ah, de bellen zelf, hier, hier, hier. Dan ja, brengt het aan dat wij te zien komen. Vraag de, de, de opperzuil sneller. Ah! Rinderman, we komen bij jou. hebt het ook gehoord, natuurlijk. Blanazen. Ja, hier is hij, Lievel. Ja, hier is hij, Lievel. Zo knip er wel, geef eer. Dank u veel, Ah, uh, ja, meneer Rinderman. Ja, ik heb gehoord, meneer Rinderman. Geen reclame, nee, meneer Rinderman. Maar, het moet niet verstandig hebben, jullie. Uh, ik, ik, ik, ik. Ik wil het wel even uitleggen. Kijk, het is een beetje uit de ham gelopen, alweer. Met het pijn. Ik bedoel, met uh, de, de, de, de, de, de, de, de, de kaart is een verwarming gevallen, meneer Rinderman. Als volgende was, maar mevrouw oh, oh, is logekool was. Als de bo